Iets uit de oude doos was dat. Abel met Onderweg. Ja, leuke band. Ik hoorde trouwens niks meer van van deze band, maar uh, het zal misschien aan mij liggen. Het was niet echt een je was al een band? Dat ja, is uh, oh. een beetje een boybandje, hè. Ja. Abel. Een ja. beetje een groepje erbij en zo, die gitaar speelde en zo. Uit de vorige eeuw, hè? Ja, inderdaad. Goed, nou vanavond is hier het gasten Jurgen Gersel, het tweede uur. Ik weet trouwens niet, lin. hebben we volgende week al uh, gasten? Volgens mij is het nog helemaal open, maar uh, ja, er zijn wel mensen geïnteresseerd. Oké, okay, kijk, dat moeten we uh... natuurlijk echt opbouwen nog. Nou ja, met ja, inderdaad. Uh, uh, we zien een de geest, Ja, wordt weer een leuke verrassing. We gaan trouwens wel binnenkort over politiehonden hebben. Dat is eventjes uh, terzijde. <laughs> Want uh, in, in Riel hebben we een politiehondenvereniging. En uh, daar gaan we binnenkort uh, ook hier in de Music Corner mee praten. Maar dat is ook nog in ontwikkeling. Dus dat uh, ook even terzijde. Even een ja. teaser, zoals dat heet. Uh, ja. <laughs> ja, we hebben hier ja, ook uh, in Goorlen een hele mooie natuurtuin. Waar heel veel activiteiten zijn de komende tijd. Nou. En Anneke die wilde ook heel graag een keer daarover vertellen. Dus uh, ja, we hebben contact gelegd. En zij zou laten weten wanneer het daar uitkwam. Dus daar ben ik uh, heel blij mee. Kijk, zo komt er van alles aan bod ja. in de Music Kijk, Met een klein linkje naar de muziek natuurlijk. Ja. Goed, nou, ik zei het al, juffrouw Gessler hier te gast. Uh, hoofdradio bij de lokale omroep uh, Goorle. Druk aan het studeren, maar ik heb nog even een vraagje. Want ik heb mm -hmm. er dus over na lopen denken. Uh, ja, ja. Aardstudies en zo. Hè. Mm -hmm. en als je nou uiteindelijk zeg maar dat diploma hebt. Ja. Wat voor werk ga je dan doen? Even in Jeppe-Janneke taal. Uh, moet je ja. dan in Nederland bijvoorbeeld de grond gaan onderzoeken? Of, uh... Dat kan. Ja? Aardwetenschappen, Vulkanen eigenlijk, hebben eigenlijk... we hier niet, Limburg, misschien. Nou ja, goed. Het, het, leuke, het leuke van, tenminste, wat ik het leuke van aardwetenschappen vind is dat het heel breed is. En dat je dat hm. je uh, zonder al te veel moeite in het buitenland terechtkomt. Ja. Dus ik kan van alle andere kanten op. Ik kan in de olie gaan werken. Uh, uh, bij, bij bedrijven als Shell bijvoorbeeld. Zou je dat willen? Uh, Milieuaspect? Nou, milieu nou ja, weet je, op zich wel. Het, het, het, het, dan, dan ga je voornamelijk de geologische kant op. En dat, dat, mm -hmm. lijkt me wel, dat, dat vind ik wel een hele leuke en aantrekkelijke kant. Uh, alleen, ik heb, wel, ik heb me wel laten vertellen dat als je op zo'n platform werkt. dan, dan, ja, dan kom je als vrij snel op een boorplatform terecht. En ja, dan ben je, gewoon zes, tijdje weg. Dan ben je ja. zes maanden lang. Ben je gewoon, zit ja. je gewoon ergens op de Noordzee. of ergens in de Atlantische Oceaan. Uh, ben je olie hier naar boven aan het halen. En dan, uh, nou, dan, dan, dan, en dan heb je. Ja, het verdient wel natuurlijk hartstikke goed. Maar. Ja. Ja, je, bent, je bent wel, kijk, en ik denk dan wel. Als ik dan hier straks uh, een vriendin heb. en ik heb misschien kinderen en zo. dan ga ik niet zes maanden weg. Ja, of ze moeten daar een kamertje vrij hebben. Ook, of <laughs> ja, <het> eiland, precies. <laughs> ja, nemen ze nemen ze, dan nemen ze mee. Misschien ja. kun je, ook, dus ja, je, ja. Kun je, kun je een radiostation uh, beginnen. <laughs> dat zou wel leuk zijn. <laughs> ja, de, ja, de, ja. De, de olieradio. Ja. Ja. Maar ja, vroeger was er eentje, het uh, Rem-eiland. Dat ja, was, het was, een de, televisie de, was de televisie. Dat, dat was de Tros toch? Die was toen ja, later dat de Tros geworden. Ja, later de Maar als je dan bijvoorbeeld bij zo'n shell zou gaan werken. dan ga je meer de milieukant op, denk ik. Hè? Want jij wil proberen dat, stel dat je daar aan het werken dat de olie op een goede manier naar boven komt. Ja. Zonder dat het de aarde beschadigt. Ja, precies. Kan dat wel? Uh, ik denk het wel. Dat is wel vast wel een manier. Kijk, het ding is, uh, wat, wat, wat je ziet, uh, uh, is, dat, is dat olie. Mensen, mensen gaan steeds meer op. Andre, de olievoorraden die raken op. Dus mensen uh -huh. zijn steeds meer aan het kijken van. en gas uh, precies hetzelfde. Dus mensen zijn steeds meer aan het kijken van. kunnen we op uh, duurzame. Uh, kunnen we duurzame energie opwekken. Maar zijn er ook nog. Uh, ...plekken waar olie of gas in de grond zit, die wij op, met de kennis van tien jaar geleden niet uit de grond kunnen halen, maar nu wel. Zo heb je bijvoorbeeld bepaalde gesteenten, ja dan ga ik echt naar ga ik ja, nee, op, is naar faktaal. Je hebt uh, op, op bepaalde uh, uh, schadigas bijvoorbeeld, schadigas, dat, dat winnen daarvan, dat is, dat is een heel, dat is een heel ja, kostbaar en, en, en riskant uh, proces. Want ja. dat gas, dat zit vast in gesteenten en dat is poreus gesteente. dus dat kun je vergelijken met een spons. Hm. Dus die gesteentes die moeten eerst gekraakt worden en dan komt het gas vrij. En dat gas, dat moet dan vervolgens uh, uh, uh, ja, uit, uh, boven de bodem gezogen worden, zeg maar. Maar dat konden we twintig jaar geleden nog niet. Dus dat is echt nu iets waar, waar onderzoek naar gaande is. Maar is hartstikke duur. Dat is ook hartstikke kostbaar. Want als het verkeerd gaat. dan, dan, dan ja, De gas dan schiet weg. Dan, dan heb je een probleem. Daarom zijn ja, dus die of mensen of... allemaal tegen die schadigas. Ja, ja. dat, dat, uh, je weet niet wat dat doet. Het gaat ook misschien wel verzakken. Ja precies. Dan? En dat, dat, dat, dat zijn ook dingen die je bijvoorbeeld in Groningen ziet. Is dat op het moment dat je. Dat je de En dat sowieso bij, bij, dat sowieso bij aardgas. Dat dus dat uit de grond gaat halen. Ja, die grond die rust op dat gas ook deels. Dus op het moment dat dat gas weggaat, dan, dan zakt het gesteent in elkaar en dan zakt de bodem mee. En dan, dan, dan krijg je aardbevingen zoals in Groningen. Ja. Vind jij dat ze het in Groningen goed oplossen? Ik moet je heel eerlijk zeggen dat, dat, ik, dat ik in die zin politiek niet heel erg betrokken ben. Uh, ik denk wel dat het heel dubbel is omdat ook vanuit een aardrijkskundig perspectief, dan, dan, ja, dan pak je de sociaal-economische aspecten erbij. Mm -hmm. uh, het is wel een hele grote inkomstenbron voor Nederland. Ja. Uh, we halen er echt enorm veel geld mee binnen. Of we besparen er veel meer geld. Omdat natuurlijk niet hoeft niet te importeren. Nee. Maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk wel zo. Er wonen wel mensen. Ja, ja, dat, die huizen gaan allemaal naar de. Die huizen die gaan echt woorden. gewoon. En ja, dat, dat, ja. Ja, dat, ja, dan, dan is het wel ja, wat, wat, wat acht je belangrijk en, ja. en, en hoe kun je ervoor zorgen dat, dat beide partijen er zeg maar, uh, uh, tevreden uitkomen? Ja. Ik weet zeker als jeurs in die diploma heeft, want we hebben hem nu even uitgetest. ...of die man gelijk een baan, wordt ja. gelijk aangenomen. Ik hoop het. Ik Weet ik gelijk al het. het hele verhaal van schaarligheid te vertellen hij, en zo. Dus ja, ja, hij is, ja. Is ja, hij is al aangenomen. Hij is aangenomen. Ze komen met, met grote zakken met geld. Komen ze hier aanlopen? Ja. En even over, over, sorry, om over muziek terug te komen. Mm -hmm. Maak je zelf muziek? Nee, nee, ik ben totaal niet muzikaal. Nee, dat is echt, dat is, ja, dat is beschamend, ook als je bij de radio zit. Ik, ik, nee, helemaal niet. Nee. Ik ben zo aan muzikaal als iets. Nou ja, we hebben het net ook al over gehad, hè? over het zingen. Dat ja. je dan niet echt geloven. Maar ik denk dat nee, jouw interesse gewoon op een ander vlak liggen. Ja. En hier nog niet aan toegekomen. Nee, nee. Dat, uh... En even naar de open dag van gisteren. Hoe is die geweest? Ja, eigenlijk eigenlijk wel prima. Ja, ik denk, dat we, ik denk dat we niet mogen. Ik denk dat we qua organisatorisch uh, denk ik niet dat we mogen klagen. Kijk, het is natuurlijk, het is natuurlijk wel een hele grote uitdaging. Omdat je, omdat je zit, ja, je wil de log, ja, dat is toch al een ding. Kijk, als de log nog heel populair was, dan komen mensen wel. Maar ja, nu, de log, dat begint nou weer een beetje te komen. Dus, men, mm -hmm. dus, dus je moet mensen echt naar beneden trekken. Want ja, we zitten in de kelder dan en je moet, je moet mensen echt... en je wil ook natuurlijk nieuwe medewerkers, et cetera, et cetera. Ja, en hoe ga je dat doen? Uh, zeker op zo'n op, op zo warme dag als gisteren bijvoorbeeld... dat, er gewoon, ja, dat iedereen lekker gewoon uh, op het terras zit of aan het strand ligt... of uh, ergens anders uh, in de zon, uh, van de zon ligt te genieten. Hoe ga je dat dan voor zorgen? Of hoe kun, je dat, hoe kun je er nou voor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen hier naar binnen komen... en er zoveel mogelijk mensen ook geïnteresseerd zijn ra of raken in de log? Ja, dat, dat, dat, dat is wel een uitdaging. Bijvoorbeeld, ja, je hebt ook een hele grote achterban van... ja, we hebben een redelijke achterban van, van, van vrijwilligers. Dus ja, ik moest dan de radiotak mee opzetten. En uh, ja, dan, mee, dan heb je ook te maken met verschillende belangen. Kijk, kijk een, een, een, een, uh, een programmamaker van een programma maandagavond... die zegt bijvoorbeeld van ja, ik wil bijvoorbeeld alleen maar praten. En uh, Wering dan zegt ja, ik wil er ook wel muziek tussen hebben. Dus je moet er ook voor zorgen dat, de vrijwilligers, dat je ja. vrijwilligers ook prikkelt... om mm -hmm. hier beneden te komen... En, en gewoon met die open dag mee te doen. Om die ook een beetje mee te organiseren. En uiteindelijk hebben, hebben, en dan moet je ook weer niet een te grote groep hebben. Want dan moet je met te veel dingen rekening houden. Maar uiteindelijk hebben we met een, met een klein clubje hebben, denk ik een Heel prima open dag neergezet. Hoe, hoe selecteer jij uh, iemand die nieuw voor de radio iets wil gaan doen? Waar, waar moeten die aan voldoen? In principe is iedereen welkom. We zijn een, we zijn een vrijwilligersorganisatie. En uh, uh, dan moet je blij zijn. En dat zeker in, de, en dat zeker in, in tijden van een half jaar geleden. Toen de toen vrijwilligers echt niet in de rij stonden. Dan moet je blij zijn met iedereen die binnenkomt. Dus uh, ik heb ook altijd gezegd. Bij, bij iedereen die binnenkomt. Alles wat jij wil doen, dat kan. Mits. En dan, dan komen er een paar eisen, mits je gewoon normaal... met de techniek, mits dat er lokale content in zit. Want dat, dat, is, dat is de eis ja. vanuit, vanuit Den Haag. Dan moet lokale content in het programma zitten. Mm. En je er gewoon en, en je continuïteit kunt bieden. Dus er elke week bent. Of ja. minimaal één keer in de twee weken bent. Mm. En, en, en, dat, je ook, en dat, dat je met jouw format... een zo breed mogelijk publiek aanspreekt. En je kunt wel een programma gaan maken over een appel... Ja, als, als, als, als, als, stel als je één stel... zending over een appel hebt gedaan, dan uh, moet je overstappen naar de bananen. Nou, nou, niet dat alleen, maar er zijn heel veel verschillende soorten appels. <laughs> ja, dan denken mensen, ja, ik hou wel van peren, ja, dat ga ik niet luisteren. Maar als je een programma gaat maken over fruit, hey, dan denken mensen, oh, ik vind mandarijnen leuk. Of, ja, het, ja, ja, dus ja, het... je moet het breed houden. Ja, je moet je het breed houden. En op zich, ik, ik, nou, daar verbaas je je over mens, mensen die hier komen. Ik heb, ik heb echt gesprekken gevoerd met mensen die totaal geen radioervaring hebben. Uh, de creativiteit hier en, en, en de motivatie is zo groot dat je zo ver kunt komen. Dat is echt, dat is echt ongelooflijk. Ja. En ik hoorde gisteren ook, of afgelopen zondag bij de open dag... hoorde ik ook dat de dat vrouw van de burgemeester uh, gisteren... ja. Uh, die heeft ooit ook een keer bij uh, de log gewerkt, bij de TV-afdeling. Wist ik ook helemaal niet. Jij ja, zou goed kunnen. Want dat was zondag ook wel leuk, want de burgemeester die schoof ook echt aan hier ja. he, in, het, uh, in het programma. Maarten van Hout heeft hem geïnterviewd. Ja. En dan was ik heel positief over de dag van gisteren. Het was, uh, ja, het was, het was leuk. Hij was trots op uh, Gehoorle ja. met al die activiteiten. Nou, ja. We gaan eventjes uh, een klein stukje muziek uh, draaien. En dat doen we met Eva van Pelt met Alleen.